4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Onder de Syrische asielzoekers die voor 2015 Nederland binnenkwamen... zaten vrijwel geen oorlogsmisdadigers. Dat blijkt uit onderzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Er zijn ruim 12.000 zaken opnieuw bekeken... om zeker te weten dat de IND geen oorlogsmisdadigers over het hoofd had gezien. 63 van die zaken hebben geleid tot extra onderzoek. Zeker 55 zaken zijn alsnog afgesloten zonder bewijs. Zeven zaken lopen nog. Van één Syrische man is de verblijfsvergunning ingetrokken. Het is onduidelijk of hij hier wordt vervolgd. Het aantal intensive care bedden stijgt op korte termijn met 200 en het totaal komt daarmee op 1350. In noodgevallen moet dat snel kunnen stijgen naar 1700. Het staat in het opschalingsplan COVID-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Op papier heeft Nederland nu 1150 IC-bedden dus. Een deel is door personeelsgebrek niet in gebruik. Het ministerie van VWS wilde het aantal IC-bedden structureel verhogen tot 1700. Maar de betrokkenen in de ziekenhuizen zijn daartegen, omdat dat te veel personeel kost. Tegen Thijs H., die terecht staat voor drie moorden... is door het Openbaar Ministerie 24 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. H. heeft bekend dat hij een jaar geleden een vrouw doodstak in Den Haag... en drie dagen later stak hij een man en een vrouw dood... op de Brunsumer Heide in Limburg. Volgens gedragsdeskundigen was H. psychotisch en ontoerekeningsvatbaar... maar volgens het OM zijn de drie slachtoffers met voorbedachte raden aangevallen.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en zomerhit. Zie en er. Dit is de kaan. Takke kaan.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 Shocker, let me rock it, let me rock it, shaker. Let me rock it, it's all I wanna do, shaker. Let me rock it, let me rock it, shaker. Let me rock it, 'cause I feel for you, shaker. Just tell me what you wanna do. How do you feel for me the way I feel for you, shaker? Let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hold you, wanna squeeze you too, and let me take you in my arms, let me feel you with my time, shaker. 'Cause you know that I'm the one that keeps you warm, shaker. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, shaker, 'cause you get me wanna scream. Feel for you. Deze serie van Chakka kan gisteren al draaien. Maar toen ben ik het vergeten, Albert-Jan. Dus we maken het vandaag goed. Ja. Gelukkig hebben wij twee dagen in het weekend. Uh, ja, meneer Vos. En ja, ik ben het weerbericht vergeten over Oh ja, zie je wel. Ja. Maar waren ook zo Marie, uh, je lekker, hebt lekker, maar, lekker, ons lekker ons aan het praten. Dank je wel nogmaals <laughs> voor het gesprek. We hebben er van genoten. We weten nu weer meer. Dus we gaan, uh, dat is hartstikke leuk. We gaan de reguliere programmering weer oppakken. Ja. Maar uh, het was uh, top.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 I'll be watching you Who cares? Op de zondagmiddag, dat was de uh, police. And every breath you take.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 Body. Come on, you know what I'm saying? Yeah. I finna just pull up and hit these corners real fast. I knew this girl from Reno. Reno. She racked it in, yeah. made it happen. Man. Trick bought everything the whole needed. She seen the blade and had to believe it. Please believe it, yeah. she know what's happening. Right. Rappin' and mackin', right. making it happen. Yeah. Just left the bank, now we of Seattle. Okay. If she bad enough, I might give it some action. I'm tempted, I missed the game. What's up with baby from around the way? She was a goer, goer. put a nigga in the bed. Yeah. She can't correct, I ain't even had to hit I'm posted.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 That motherfucking engine, like numbers. You see how I'm rocking, baby. Everything I do is organic, bitch. You're sorry to me. Zondagmiddag van in Zandvoort met Zandvoort op zondag. We zijn er elke zondagmiddag tussen 2 en 5 uur. En je de Anthony Dansa en Big Buddy. Een leuke plaat van alweer een paar maandjes geleden. Nooit een grote hit geworden, maar wel leuk om te draaien zo op deze zondag.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 De fietser reed rond 4 uur op het fietspad langs de Zandvoortselaan... toen een bestuurder van het busje hem over het hoofd zag bij het afslaan naar de Herman Heijemansweg. Omstanders boden direct hulp in afwachting van de ambulancedienst. Medewerkers van een miljarder hebben een parasol opgezet... zodat het slachtoffer niet in de hitte zat, zolang de ambulancedienst er nog niet was.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 Kusje Janet Jackson. Je de weerbericht. En het nummer heet Nasty. Het is precies half vier. Nee, geen half drie. We zijn een uurtje over tijd, Albert Jan. Een uurtje over tijd. Dat is beter dan een maand. Ja, dat is waar. <lacht> dus nou, kom maar op met het weerbericht. Het zonnetje schijnt zeker. Ja, het weerbericht was van vanmorgen. Oké, oh, oké. Okay, okay. nou, goed, uh, over het algemeen. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar geregeld... Uh, ...zandvoort schijnt ook de zon.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 Eens op ww.mete pagina.nl En we blijven lekker bij de muziek uit de 80 jaren met deze van Kevin Christopher. Nou, de grenzen weer open zijn, uh, Albert. Dan mogen wij ook weer uh, talige muziek draaien. Ja, dat is toch wel leuk. Heerlijke, zonnige zomersmuziek uh, op de Soffords Radio. Uh. Nou, ik kan het allemaal niet uitspreken. Ik waag me er ook niet aan, hoor. Uh, wie is dit? Heb jij enig idee wie dit was? Doe jij de voornaam, doe ik de achternaam. Even kijken, hoor. Waar staat hij? Uh, oh, uh, Gerard... Uh... Le Normand. Ja. ja. Oké, okay, oh, dat is alles. Dat is niet zo moeilijk. Oké. Okay. <laughs>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 Blijven. Dat was het uh, goede doel. En uh, waar is hier de nooduitgang? Brengt ons bij het volgende onderwerp. Pas <laughs> Weet je wat een nooduitgang kost? Uh, ja, nou, heel veel geld. 500.000 euro. Ja, ja daarom. Doe dat iets. bedoel ik. Ja. Goed, nou wel iets anders. Maar het heeft ook wel te maken met de Want de provincie wil dat Sequoie asfalt weghaalt en het duin herstelt.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 Daarom dus. dat goed. En dan wordt het ook gelijk weer aangegeven uh, voor uh, allerlei acties. Ja, nou ja, het uh, asfalt wordt nog steeds gebruikt daarop, zoals je zou te horen, Albert-Jan. Ja, ik al, dat hoorde al. Het was wel goed. heel toevallig, goed. dat ik klinkt deze platen uh, klaar had staan. Ja, klaar. Dat, uh, Niet geplint, maar toch gebeurt het weer op de zondagmiddag. Zet het even zo voor het en Helft. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Albert-Jan en ik zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met de Cap Band U. I I don't wanna hear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 Wanneer je daadwerkelijk met drones bezorgd kan gaan worden... dat hangt natuurlijk af van de wetgeving. Maar ik vind het een leuk idee. Ik uh, ben heel erg benieuwd. Jij gaat er eentje bestellen zelf via een drone. <lacht> ja, maar ik kan niet door het dak Nee, dat is een beetje lastig. Moet je het raam openzetten, weet je wel. Jij ja, hebt het oh, ja. raam staat open, dan kan je doorheen vliegen. <lacht> Geweldig. Uh, de pizza bezorging inderdaad uh, per drone. Het gaat wel heel erg ver, hè? Maar de test was dus uh, afgelopen donderdag hier in Zandvoort...